Uw. Dit is onderduiken in de Wit met het NOS-journaal. Het openbare leven in Nederland ligt zo goed als plat door het winterweer. Veel wegen zijn niet of moeilijk begaanbaar. Op veel plaatsen rijden geen treinen. En op Schiphol zijn veel vluchten geannuleerd. Op de weg zijn honderden ongelukken gemeld. daarmee viel één dode. Rond half elf vanochtend gaf het Carnemie een weeralarm. Rond twee uur gevolgd door een verkeersalarm van Rijkswaterstaat. Strooiwagens en sneeuwschuivers zijn bezig het wegennet weer begaanbaar te maken. Ook de buurlanden hebben veel last van het winterweer. In Duitsland zijn vannacht op veel plaatsen recordtemperaturen gemeten. Het koudst werd het in de deelstaat Baden-Württemberg. In de plaats Alpstad degerveld werd een temperatuur van min 30,3 gemeten. In Polen zijn door de kou 15 mensen omgekomen. Het vriest er overdag zo'n 20 graden. Er is toch nog een sprankje hoop voor Saab. De Nederlandse sportwagenfabrikant Spijker heeft een nieuw bod gedaan... Het doek voor Saap leek vrijdag gevallen toen moederbedrijf General Motors een eerder bot van Spijker afwees. Volgens spijkerdirecteur Muller zijn met het nieuwe bot de obstakels die er vrijdag nog waren uit de weg geruimd. Het bot van Spijker loopt morgen af. De veertienjarige zeilster Laura Dekker wordt vermist. Volgens een woordvoerder van de familie is dat vrijdag bij de politie gemeld. Ze heeft een brief voor haar vader achtergelaten. Laura's boot ligt nog in de haven van Maurik. Laura wil solo rond de wereld zeilen, maar ze kon niet vertrekken... omdat ze onder toezicht van de rechter werd geplaatst. De aanval op de Italiaanse premier Berlusconi heeft hem geen windeideren gelegd. Zijn populariteit is gestegen tot bijna 60% tegen 48% een maand geleden. Vooral jongeren en beleidend Rooms-Katholieken hebben meer sympathie voor Berlusconi. Er zijn ook Italianen die er anders over denken. Zo'n 20% van de ondervraagden noemt de dader een held...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 Last night I took a walk in the snow Couples holding hands, places to go Seems like everyone but me is in love Santa, can you hear me?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 ja, en hetzelfde is bijvoorbeeld een evergreen of een ja. liga, ja, eigenlijk is één liga, dus niet één ja. pakje, maar één stuk, ja. is voldoende voor een tussendoortje, maar ja, wat doe je? Je geeft een kind een pakje mee. ja ze ze alle twee ook natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Nou heeft liga wel van die leuke doosjes daarvoor bedacht, maar dan moet oh, je dan weer ja. kopen. Ja, nou zo heb je overal weer andere oplossingen, maar dit kan je weer adviseren.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 singing every day and every night, as far as the eye can see, oh, I can't get you out of my mind, I can't lie, all I need is you in this special time, and I'm glad to say that you Winter gen good times with family and friends war tissue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 The pretty things in life All the places that we've been to The people we relate to All the love loving we give in to Blow the tears from I'm It's true how society says her life is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 Of uh, um, iets met biologische voeding, uh, bijvoorbeeld als uitgiftepunt uh, fungeren. Hm. Er zijn allerlei ideeën, ik kan natuurlijk niet alles vertellen. Nou, ja, maar je hebt maar uh, al ja. ja, dus dat, uh, ja. dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik uh, wil. Nou, het klinkt heel veelbelovend, hè? de groei van de praktijk, dat is altijd goed om te zien. Uh, en steeds ook naar samenwerking met de andere uh, disciplines, zeg maar, die bij jou aansluiten?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 Yo! This time we go sublime. everywhere but you're bad